In het muziektheater in Amsterdam is de 64e editie van het Holland Festival geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van koningin Beatrix. Het festival opende met de voorstelling Mea culpa... van de Duitse regisseur Sief, die vorig jaar overleed. Het Hollandfestival duurt tot en met 26 juni. Op verschillende locaties in Amsterdam zijn meer dan 150 voorstellingen. Artistiek directeur Pierre Odie zegt dat hij zich bij het maken van het programma... niet heeft laten afschrikken door de bezuinigingen op cultuur...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 Goedenavond. In het komende uur van Langs de Lijn kijken we natuurlijk naar Roland Garros. De vrouwenfinale is bekend en voor het eerst staat er een Chinese in de finale. En dat had ze zelf ook niet gedacht. Ik I believe dat ik de finale in the French Open En vandaag ik wou dat ik nog beter in zaterdag. Zometeen meer over Nali en natuurlijk over haar tegenstander in die finale, de Italiaanse skiafone. Verder aandacht voor het Nederlands elftal. Dat bereidt zich in Brazilië op een relaxte manier voor op het oefenduel van zaterdag. Bondscoach Bert van Marwijk heeft het naar zijn zin. Ik zou u wel willen terugkomen, ja. Als bondscoach. Als bondscoach ook wel, ja. Straks een uitgebreid interview. Uh met Van Maarwijk en ook Anja Robber komt aan het woord. Verder aandacht voor golf, want we tellen weer mee in het vrouwengolf. Christel Bouillon is op dit moment Europ Europa's beste... en haar doel is de Ryder Cup voor vrouwen. Ja, ik hoop me heel erg de plaats. Het is een van de grootste toernooien die je kan spelen... En, uh... Ja, één van de mooiste ook. Maar wat ik daarvoor nodig heb is toernooiwinst. Dat heb ik gelukkig nu een keer gedaan. Ik hoop dat ik er nog één kan pakken. En vanaf morgen speelt ze de Dutch Ladies Open. Ook kijken we met Jan Vertongen nog vooruit naar het sleutelduel. Voor de Rode Duivels, we gaan praten over Tjöla Ling... beoogde nieuwe algemeen directeur van Ajax. En ook Mark Overwars wordt uh, genoemd. En we hebben het over de Rode Duivels, uh, had ik al gezegd. En een reportage over de bekerfinales van het handbal... met zeer fanatieke supporters. Dat en meer, tot 11 uur. Maar eerst de finale van Roland Garros. Die gaat zaterdag bij de vrouwen tussen de Chinezen Na Li... en de titelverdedigster Francesca Schiavone uit Italië. In de studio is John van Lotte en aan de lijn Marcella Mesker... voor het eerst een Chinese in Parijs in de finale. Marcella, is Li de verrassing van het toernooi? Ja, ik vind het toch verrassend dat ze in de finale staat. En uh, zeker uh, ja, hoe ze vandaag Maria Sharapova in uh, twee sets uh, klopte. En ja, voor een speelster die Greffel eigenlijk uh, helemaal geen prettige ondergrond vindt... daar ook nog niet veel resultaten op heeft geboekt... is het voor mij een uh, behoorlijke verrassing dat ze er staat. John, was het niet een paar dagen geleden dat we zeiden... van uh, wie is de outsider van dit toernooi? Vervolgens mij zei je toen samen met Mark Brasser. Uh, noemde je haar, toch? Of niet? Mm, nou, ik moet heel eerlijk zijn dat ik... Eerst Azarenka zei, gisteren op televisie zei ik Sharapova. Dus ik zit er helemaal, helemaal mis. Dan was het Mark Brasser <laughs> dus helemaal alleen die, die ja, het goed gespeeld ja. had. Dus voor jou is het een grote verrassing, maak ik hier mm, het op dus. Ja, ja, wat Marcelo ook zegt. Uh, uh, ja, Nali, niet een speelse die bij uitstek goed speelt op greffel. Uh, um, ja, toch in de finale van, uh, van Roland Garros, dat is, dat is een, een verrassing. Maar ja, gekeken naar de finale van de Australian Open... Dan, uh, ja, dan ga je weer, en ze staat top 10 van de wereld. En dan, ja, dan kijk je weer van, het zou natuurlijk wel gewoon kunnen. Marcel, wat voor speelster is het? Nou, ik moet zeggen, ze is heel stabiel vanaf de baselijn. Uh, veel power in de slagen, zoals de meeste vrouwen. Maar wat ik vind dat zij beter doet dan bijvoorbeeld een Sharapova of een Azarenka... ze loopt toch wat makkelijker op het greffel. Uh, beweegt zich wat, uh, uh, ja, wat handiger. Heeft kennelijk wat minder moeite om in die hoeken te komen. En kan dus dat grote tempo van de big hitters ala Sharapova... en Kvitova en Azarenka, ja, dat spel kan ze dus belopen en kan ze heel goed aan. En daar is zij erg sterk. En daarnaast heeft ze ook nog een aardige service. Ja, en dus is ze een kanshebster nu, denk jij John? Ja, 50-50 staat in de finale. Dus ja, ze heeft, ze heeft al uh, een ervaring van de finale opzitten. Dit jaar in Australië um, speelt tegen Schiavone. Die uh, voor haar zelf denk ik ook weer verrassend is dat ze in de finale staat. Um, ja, het is gewoon een hele open, vrije wedstrijd worden denk ik. Wat voor voordeel heb je uh, als je vorig jaar ook al in die finale... Hè, onverwacht winnaar toen was, die Schiafone? Wat voor voordeel heb je dan, Marcella, als je nu weer in die finale staat? Nou, Schiafone heeft veel voordeel. Ze houdt gewoon van Roland Garros en we hadden het er van de week al over, het is een beetje de Guga van Parijs, eh, Gustavo Kwerten, die een hart tekende op de baan. Nou, zij kust het greffel, en dit jaar doet ze het met haar handje, en dat brengt ze dan zo naar haar mond. Zij heeft een speciaal gevoel als ze hier op Roland Garros de baan opstapt. En zeker als ze op het Philippe Chatrier stapt. Ze zegt ook zelf in de persconferentie, de inspiratie die ik hier voel, ja, die is zo bijzonder, die brengt mij gewoon steeds weer tot grote hoogte. Dus ja, ik schat ook in dat zij, toch ook een hele goede finale gaat spelen. Komt Bartoli de druk niet aan, John? Nou ja, er kwam inderdaad heel veel druk bij kijken... toen ze de halve finale behaalden. En um, ja, kwartfinale, dan is, uh, zit je nog een beetje in de looten van de grote speelsters. En dan in één keer in de finale als, uh, ja, als kanshebster dan. En um, als Française. Dus uh, ja, het is, ik vond niet dat ze heel erg open en vrij aan het spelen was. Nee. En daarentegen, ja, Skiavone wel. En die heeft die ervaring inderdaad van een Grand Slam te winnen. En was zeer gebrand om de finale te halen. Maar is Bartoli er wel één waarvan je verwacht dat het ooit nog een keer... mooi tot bloei komt een keer? Uh, eerlijk gezegd niet, nee. Nee? nee toch nee. niet? Nee. nee, nee. Marcella, wat lach je? Nou, weet je, Bartoli in between the lines, zoals wij zeggen, ja, een beetje oneerlijk misschien... En, en soms niet altijd even respectvol. Er wordt een beetje om haar gelachen. Ze is een beetje een vreemde eend in de bijt. Ze is een eindselganger. Ze wordt niet zo, ja, we het maar gewoon zeggen, gepruimd in het circuit. Omdat ze allerlei maniertjes heeft hoe ze op de baan staat... en die schaduwoefeningen. En ze staat bij de return te ontvangen om de tegenstander uh, ja, een beetje eruit te, te, te trekken. Ze heeft soms heel veel blessures door het jaar heen. Uh, veel fysiotherapeuten de baan op. Dus het is een vreemde tante, maar tennissen kan ze. Mm, ze doet gewoon alles om te winnen, daar komt eigenlijk op neer. Ja. Ook de dingen die eigenlijk not done zijn op de tennisbaan, die doet ze gewoon. Ja, daarentegen is haar vader ook een, een, een, niet echt een, een hele goede invloed daarop. Uh, hij, hij is gewoon iemand die een hele eigen manier van, van coachen heeft. En ja, het is, ze hebben ook weinig contact met andere mensen. Ze lopen er echt inderdaad, zoals Marcella zei, echt als eindzoggangers, lopen ze door het toernooi heen. Ja. Maar goed, uh, ik denk niet dat zij de kwaliteiten heeft om, uh, om echt de, zeggen, de top 5 te halen of de top 4. Goed, als ik jullie zo hoor, dan uh, heeft Skiavone uh, een klein, klein voordeeltje ten opzichte van uh, de Chinezen? Um, ja, ze heeft, uh, ze heeft een klein voordeel doordat ze vorig jaar het toernooi gewonnen heeft en zich zo inderdaad, zoals Marcella zei, zo uh, prettig voelt in Parijs. Uh, daarentegen zou het voor het vrouwentennis uh, en met name misschien voor de, de commerciële kant van het tennis. Uh, uh, goed zijn als uh, Nali zou winnen. Want uh, ik heb begrepen dat er 70 miljoen kijkers hebben gekeken... naar uh, de wedstrijd van Nali in China. Dus moet je nagaan als, uh, als de finale er is. Ja, dat zijn nog eens kijkcijfers. Goed, dan uh, de mannen morgen. De beoogde halve finale is de nummers 1 tegen 4 en 3 tegen 2. Wat een partijen. Nadal tegen Murray en Federer tegen Djokovic. Waar gaat jouw voorkeur naar uit, John? Federer. Oh, Verreweg altijd al geweest... Ja, dat is, uh, oh, ja, of je bent Federer of je bent Nadal. Het is echt twee verschillende speelstijlen. En um, ja, uh, Djokovic komt er nu aan. Uh, je ja, hoort dan toch wel wat, uh, wat uh, jonge jongens uh, zeggen van nou, uh, ik vind Djokovic leuk. Heeft natuurlijk uh, een geweldig jaar gehad. Uh, heeft vier keer van uh, Nadal gewonnen, drie keer van Federer. Dus hij is eigenlijk de de kloppende man in dit toernooi. Is het niet zo, Marcella, dat uh, niet zo gek lang geleden dan zaten we te hopen op een Nadal uh, tegen Federer finale? Maar of het nu Nadal, Djokovic, Murray, Federer, Nadal, Federer of Murray, Djokovic wordt, het is eigenlijk altijd leuk. Ja, het is uh, uh, momenteel fantastisch. Uh, Mannentennis beleeft uh, gouden tijden. En het is juist goed dat, dat de groep... Hè, of de rivaliteit tussen Nadal en Zeef, eh, Federer... want daar kijken we nu al zeven jaar na... dat die twee ja, bij de Grand Slams domineren... dat daar ineens Djokovic eh, tussen is gekomen. Murray, ja, die zit hun ook in de nek. Eh, een beetje een seuderling er nog achter. Maar het, nu heb je drie koplopers die heel dicht bij elkaar zitten. Dus het is uh, fantastisch uh, om naar te kijken. spannend. En dus wordt de finale? En ik zeg Nadal Djokovic. Ik denk het ook, ja. Ik denk het ook. Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. We gaan het afwachten. Dank jullie wel. Guardians, de Guardians, moet ik zeggen, en Carnival. Dus bijna kwart over tien in Nederland. Contact met Jack van Gelder in Rio de Janeiro. Dag Jack, goedenavond. goedenavond. Um, we gaan het uh, straks over oranje hebben. Eerst uh, Ajax. Rick van der Boog is pas een dag weg als algemeen directeur van Ajax. En er wordt nu al driftig gespeculeerd over de opvolging. Twee namen worden genoemd. Mark Overmars, technisch, uh, technisch manager, moet ik zeggen, bij Go Ahead Eagles. En Thieu La Ling, voormalig rechtsbuiten van Ajax. En uh, schaar specialist als speler van vroeger. Um, wie is het meest geschikt volgens jou? Ja, ik twijfel aan, aan beide, moet ik eerlijkheid zelf zeggen. Ik vind het uh, aardig, een hele aardige uh, gast, allebei die na hun carrière maatschappelijk uh, het een en ander hebben opgebouwd. De, de ene heeft bijvoorbeeld een groot ongoedportefeuille, Mark Overmars, heeft zich zakelijk goed ontwikkeld. En Che. Is met name uh, bezig geweest met uh, voedingspreparaten. En daarna is hij in Trenching uh, begonnen aan het opzetten van een club. Die nu inmiddels succesvol is. En waar ook een aantal spelers inmiddels uh, van de over Europa zijn uitgewaaid. Maar ik vraag me af. Uh, kijk, de directeur van Ajax wil toch het visitekaartje naar buiten uit. Uh, moet het gezicht zijn. En uh, moet de club ook uh, zeg maar in de kerst vertegenwoordigen. Dat vind ik nou niet echt de beste kwaliteit van beide heren uh, in hun carrière geweest. De Mark uh, is dat schuchter altijd geweest. En Tjeu uh, is uh, ja, altijd Tjeu La Lien geweest. Uh, ongrijpbaar uh, op het veld, maar ook een beetje daarnaast. Dus ik begrijp die, uh, die keuze als het voor een van de twee vervallen niet helemaal. Ja, we hebben het over die keuze die jij niet begrijpt, maar wie, wie heeft die keuze eigenlijk gemaakt? Die keuze uh, is gemaakt uh, door de, ja ik denk in eerste instantie door de, de, de benoemingscommissie. De, de, de commissie die bezig is geweest met het formeren van uiteindelijk de vijf uh, commissarissen die binnenkort uh, naar voren zullen komen. En daar heeft men alweer verder uh, voortgeduurd op datgene wat men als die uh, vijf uh, commissarissen worden geïnstalleerd die hij dan daadwerkelijk uh, het directeurschap moet gaan uh, bekleden. Ja. Dus ja, ze dus moeten nu ook snelle stappen maken, want je kan natuurlijk niet lang in een vacuüm blijven zitten. Er zal wel iets moeten gebeuren. Ja. En uh, morgen is er een gesprek met Ceula Ling. Uh, dan zal er bekeken worden in hoeverre uh, uh, ja, aanknopingspunten zijn. Uh, Johan krijgt wil graag een, uh, een voetballer als uh, algemeen directeur, iemand met een voetbalachtergrond. Ja, daarvan twijfel ik of dat nou precies het goede uitgangspunt zou moeten zijn. Ik denk dat je eerst moet kijken naar de kwaliteit en dan moet kijken naar uh, of degene op hoog niveau heeft gevoetbald. Kijk, Keo Molenaar deed wat mij betwisselde aan, uh, ja, aan, aan het profiel, uh, Theo van Duivenboden, maar die is inmiddels 67 geloof ik. Uh, misschien al wat minder, maar wel vanwege zijn achtergrond van uh, uh, bezig zijn geweest in de directie, in dit geval van verzekeringsmaatschappij. En aan de andere kant een uh, voetbalachtergrond. Dus ja, het, het is nog een beetje schaken. Ik, ik keek ook op van de namen van de commissarissen. Uh, wel wat verrassingen daarbij. En, uh, ja, Het zal nu afgewacht moeten worden in hoeverre het daadwerkelijk gaat werken... en in hoeverre de huidige raad van commissarissen, deze vijf commissarissen... ook zullen gaan voordragen. Ja, ja David zat erbij. Paul Reumen, omroep Baas, binnenkort van de, de NTR, Johan Cruijff. Uh, Marjan Olvers, ja. een advocaat en docent sport en recht. Uh, en Steven ten Haven. Hij moet de nieuwe voorzitter worden. Ja, dat zijn voor mij ook nieuwe namen. Maar uh, ik, heb het idee dat, uh, of ik weet het zeker dat er heel veel uh, gesprekken zijn geweest. Heel veel mensen hebben zich op zelf gemeld. En van Ten Haven weet ik dat hij ook iets boven komen drijven via zeg maar, een soort aanmelding. Ik weet niet of hij dat zelf heeft gedaan. Of dat een heleboel mensen hebben gezegd dat is een goede vent zijn. Onder meer in de Raad van Commissaris van, uh, van de en AMRO. Uh, uh, hij komt uh, uh, geregeld bij Ajax, ik, Met zijn twee zoons. Dat is dan uh, zeg maar, om het Ajax-gevoel even te onderstrepen. Maar ik denk dat het voornamelijk uh, goed is dat daar een, een pluriformiteit uh, is in dat, uh, in die raad van commissaris. Dat wij ten haven dan organisatorisch sterk zou zijn. Maar in Overs, uh, Overs, uh, heel erg goed zou zijn in het gezienere achtergrond als advocaat, uh, in het, het recht. En, en weet hoe je met FIFA UEFA en dat soort dingen moet omgaan. Daar schijnt zij een goed gevoel en een goede uh, trekwerker voor te hebben. Maar dan heb je dus uh, de eerder genoemde Paul Reumer, die komt dan voor het mediarecht. Want ik weet. Uh, vanuit de wandelgangen, uh, niet bij de NOS, maar vanaf de andere kant. Dat men ook bijvoorbeeld heeft getracht om uh, de directeur van de NOS uh, te interesseren, Jan de Jong. Hij is ook meegesproken. Um, en dan uh, Edgar Davids, waar ook iedereen eigenlijk van opkijkt. Maar ik heb hem nog wel eens ontmoet in andere hoekdagen. Die is gewoon heel stilletjes bezig geweest met de studie in Londen, waar hij inmiddels woont. Bijna afgestudeerd uh, in, in, ik dacht in businessrecht, uh, maar in ieder geval in. Hij uh, heeft, heeft verder geleerd, zeg maar. En hij kan, uh, denk ik heel goed, de brug vormen uh, naar uh, het sociale karakter binnen, uh, binnen deze raad uh, van commissarissen Dus hmm. ja, ik vind het wel een interessante vijf dan, moet ik zeggen. Ja, uh, maar dan vraag ik nog een keer. Je zegt, morgen is er een gesprek. Maar is dat, ik, gaat Kruijs dat, uh, dat gesprek dan voeren? Of hoe moet ik dat zien? Want ik nee, ik denk dat. Ook de bedoelingscommissie zal zijn. Dat uh, mensen. Uh, waar, waar, maar ik. Nou, ik, ik. Eigenlijk geloof ik wel dat ik Kruifmorgens. Hij is in, ja. in Nederland, dus. Uh, dan zou het zo maar kunnen. Ja, ja, nee. Kruifvaart en Tjörn En daar zullen ook anderen wel bij zijn. Maar het is snuffelen aan elkaar en kijken van hoe wat. Ja. Maar hoe meer ik er ook over nadenk, uh, des te meer ik toch mijn bedenking heb tegen Overmars en Tjörn en, en niet over hun eventuele kwaliteit, maar wel over hun communicatieve vaardigheden. Goed. Uh, jij zit in Brazilië vanwege het uh, Nederlands de sfeer? Ja, die sfeer is goed. Er wordt, er wordt goed getraind. Vandaag konden we dat overigens niet waarnemen, want er was een besloten training. We ja, hadden gisteren werd van Marwit gevraagd, waarom normaal is singles nou een besloten training voor zo'n wedstrijd? Ja, hij zegt, dat vinden de spelers ook vaak fijn. Het gaat niet om of we nou een feit dat we van links of rechts nemen die een eventuele penalty neemt. Het gaat er meer om dat spelers en ook technische staffers er meer om behoefte hebben om niet uh, door plotte schade geslagen te worden. Je kan eens een keer dolder, maar je kan ook eens keer kwaad worden. En wij spreken tegen elkaar, wat doe je nou, en dat is als er pers bij is, wordt het meteen gezien als een incident. Ja. En uh, iedereen die gesport heeft, uh, die weet dat het wel eens gebeurt. Dus op zich is dat uh, heel goed. Ze hebben gisteren getraind, echt leuk getraind, met, met veel speelsheid, maar ook met heel veel scherpte. En je merkt aan die groep dat het aan de ene kant zoiets is van ja, we zijn in Brazilië, want ze lopen soms ook even als toerist naar de Copacabana, of ze zijn aan het ze doen andere dingen. Aan de andere kant hebben ze ook zoiets, we spelen tegen een groot land, uh, we kunnen ons weer verder op de kaart zetten. En het is toch niet echt de bedoeling om, al, om ons hier maar van het veld af te laten blazen, ondanks de absentie van een aantal spelers. Omdat het bij, bij de Brazilianen natuurlijk in extensies leeft, de, de uitschakeling tijdens het afgelopen WK. Dus wordt nee. ja, is een wedstrijd met prestige, dus aan de ene kant uh, oefende wel, maar veel meer een prestige wel. Oké okay Jack, dankjewel. Uh, voor nu we gaan even door met uh, Oranje. Jack die zei het al, uh, er wordt gewoon uh, getraind. Er wordt ook uh, genoten van het land natuurlijk, van het uh, strand ook. Op het strand speelt Oranje voetvolley. Ernst Faber en Filip Cocu die winnen overigens. Uh, reden genoeg voor Bert Maaldrink om met bondscoach Bert van Marwijk te spreken. Was dat voetvolleybal van uh, op het strand van vanmiddag... nou kenmerkend <coughs> voor een trip naar Brazilië? Misschien wel, niet alle trips... <coughs> Ik heb al vaker gezegd, dit is uh, geen strafkamp, maar het is eigenlijk ook geen vakantie. Maar als er momenten zijn dat de spelers wat vrij, vrij uurtjes kunnen krijgen en dit soort dingen kunnen doen, dan, uh, dan hoort dat ook wel een beetje bij deze trip. Vind jij dat ook leuk? Ja. ja. Of had je wel mee willen doen? Ik had wel mee willen doen, maar dat laat... Staat dat nog? Dat denk ik niet meer, nee. Nee, want dan, uh, dan lig ik wel een aantal een tijden in een lappenmand als ik dat ga doen, daarna. Wat vond je dat vroeger leuk? Ja, dat vond ik hele leuke dingen, ja. ja. Wat is daar nou leuk aan? Nou, er zit zoveel in ook. Met name de techniek en ook het inzicht. En uh, dus, ja, daar herken je de goede voetballers. Wie wonnen er? Ik dacht Filip en, uh, en Ernst. Dat is toch opmerkelijk? Ja, dat is ook een beetje ervaring. Maar uh, Filip is daar heel erg goed in. En uh, Ernst heeft me heel positief verrast. Want ik dacht altijd dat Kuit en Robben dat, waren, of dat zijn de mannen voor dit soort dingen. Ja, maar hier is de leeftijd niet altijd uh, bepalend. Uh, je hebt waarschijnlijk ook wel eens een keer een partijtje van Frank en Philip uh, gezien. Die waren ook bijna niet te kloppen. Ja, maar Ernest neemt moeiteloos de taak van Frank over hier met dit spel. Vind jij trouwens dat het team wat hier is uh, heel erg verschilt van het team dat vorig jaar op het WK speelde? Nee hoor, het zijn alleen een aantal jonge jongens bij die, die zich prima aanpassen in de groep, en, uh, en ook op de trainingen. Uh, dus, uh, en dus dat, ik, daar, ik heb ook gezegd, het, is, uh, het heeft altijd weer zijn voordelen. Het feit dat er een aantal jongens niet bij zijn heeft voordelen voor anderen. Dus er zijn nu een aantal jonge jongens die, uh, die ze kunnen laten zien. En wie verbaast jou dan, positief? Nou, ik heb uh, Strootman en, en, en Luc de Jong al, al langer erbij. En die, die, uh, die heb, daar heb ik al vaker gezegd dat die positief ver, ver, verbazen. En uh, dat doen ze nog steeds. Uh, iedereen die erbij is, ook de keepers... En ook uh, Wijnaldum. Dus ze maakt allemaal een prima indruk. Zullen ze vandaag bijvoorbeeld uh, een paar herstelvolle reddingen... Wat moet je daar doorheen kijken of is dat gewoon echt goed wat die jongen doet? Ja, maar die jongens worden niet zomaar geselecteerd. Die volgen wel heel erg lang. En Het uh, is gewoon een hele talentvolle keeper. Zo is Krul ook een hele talentvolle keeper. En zo heeft de al, al, al, al een jaar of zeven, acht bewezen... een, een prima keeper te zijn. Ja, goed, Krul en Zillers, en, en dat zijn de, de jongens die eraan komen... En, dus voor hen is dit een ongelooflijke ervaring. Een want die is toch langzamerhand ook overal bijna inzetbaar. Ja, dat zag je. Je hebt vandaag ook de training gezien. Dat is echt uh, top. Dus IB is echt uh, zo gegroeid de laatste tijd. Het is gewoon een, uh, een, een genot om hem erbij te hebben. Waar vind jij hem op zijn best? Nou, ik vind hij, hij kan van zoveel posities spelen, maar hij, ik vind hem uh, vanaf links, uh, ja dat nu toch nog het beste, ja. En als hij gaat spelen, komt hij ook daar te spelen? Ja, ik wist al dat je die kant op wilde gaan. Maar dat zul je vrijdag wel zien. Want er was ooit wel de vraag van, kan van der Vaart naast Nigel de Jong spelen? Uh, kan Affelay naast Nigel de Jong spelen? Of doe je dat niet in dit soort wedstrijden tegen Brazilië? Nee, ik denk dat dat ook wel kan. Maar ik, ga, ik laat me niet uit over de opzijding. Dat heeft geen enkele zin. Kijk jij uit naar het eind van het seizoen? Of helemaal niet? Jawel, ik, ik kijk ook wel uit naar het moment dat we weer terug zijn in Nederland. En dat ik ook een aantal weken vakantie heb. Wanneer is het dan geslaagd? Als jullie winnen, is het dan geslaagd? Twee wedstrijden winnen? Ja, kijk, men, wedstrijden met Nederland zelf, dat kun je bijna geen vriendschappelijke wedstrijden noemen. Er staat zoveel prestige op het spel. En nu roept iedereen van, ja, Nederland is lang niet compleet. Maar na de wedstrijden telt dat niet meer. Dus um, de uitslag is sowieso voor heel veel mensen heel belangrijk. Maar voor mij is de manier van spelen misschien nog wel belangrijk. Even over het land, hè? want uh, als het een beetje meezit, komt het Nederlands elftal hier de komende jaren nog wel een paar keer. Uh, leidt je dat wat? Is dit een land voor een WK of voor een uh, toernooi wat er dan vooraf gaat? Nou ja, hier wonen geloof ik 202 miljoen uh, mensen. Dus het is een gigantisch groot land, een van de grootste landen van de wereld. En uh, je, je ziet hier iedereen bijna sporten. Dus het is een, een, een sportgek land... Ja, eigenlijk is het al geweldig dat wij uh, ons kunnen meten met dit soort landen. Want die hebben zoveel meer potentie, dat zie je nu weer. En uh, een land wat zo spotgek is, dat verdient ook een WK. Of ze daar qua organisatie en accommodatie aan toe zijn op dit moment, dat kan ik moeilijk beoordelen. Wat, wat denk je? Nou, ik denk dat ze dat uiteindelijk wel kunnen organiseren. Dat dat allemaal wel voor elkaar komt. En alleen, ik heb er geen zicht op, want ik ben alleen maar hier geweest. Zou je willen terugkomen? Ik zou u wel willen terugkomen, ja. Als bondscoach. Als bondscoach ook wel, ja. WK? Ja, maar goed, dat, dat is weer een vraag. Dat, het, dat, dat weet je niet. Ik bedoel, het, het, het komt zoals het komt. Bert van Maalwijk ziet de functie als bondscoach van Brazilië dus wel zitten. Nou, dat was Bert van Maalwijk in gesprek met Bert Mouderink. Straks Anja Robbe over de terugkeer bij Oranje. En speelt hij volgend seizoen eigenlijk nog wel bij Bayern? Sport kort. De tafeltennissers van Den Helder zijn landskampioen. Een grote verrassing, want in de finale werd gewonnen van Heerle... dat de laatste zes keer kampioen was... en ondanks de Champions League van het tafeltennis won. Bij de mannen ging de titel naar Westa... dat Zoetermeer versloeg in de finale. En de eerste etappe in de ronde van Luxemburg is gewonnen door de Rus... Denis Galimzijanov. Hij was de sterkste in de massasprint. Fabian Cancelara, die gisteren de proloog won... blijft leider in het algemeen klassement. En dressuurhengst Totilas heeft bij zijn eerste optreden in Duitsland meteen voor succes gezorgd. De Duitse ruiter Matthias Rood won met Totilas de Grand Prix in München. Edward Gal verkocht zijn topaard Totilas vorig jaar oktober. En hockey international Kelly Jonker moet de komende Champions Trophy en het EK aan zich voorbij laten gaan. Jonker is door een schouderblessure tenminste vier maanden uitgeschakeld. Exactly up too far Tim Knol en uh, Gonna Get There. Het is iets over half elf. Radio 1, NOS, langs de lijn. In het topsportcentrum van Almere... werd vanmiddag uh, om de bekerfinales gespeeld. Bij de vrouwen ging de strijd tussen SEW uit Nibbexwoud... en Quintus uit Quinsheul. De mannenfinale was een Drents tussen ENO uit Emmen en Hurriap uit Zwarte Meer. Vier ploegen met vier verschillende supportersgroepen natuurlijk. En die zorgden voor een sfeervol dagje in Almere. Vrouw, ik zie een hele mooie megafoon. Uh, wat gaat u daarmee doen we vandaag? Nou, laten we horen, hè. Maar volgens mij kunt u er ook wat doorheen roepen, of niet? Dat kan ook nog. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Helpt dat? Ja, dat wel. Ik zie groen-wit. Ik ga me niet vragen voor wie u bent. Nee, dat kan je niet zien, hè? Ja, dat groen-wit, dat zijn de kleuren van Quintus uit Quinshul. En dat is één van de twee deelnemers aan de finale vandaag bij de Dames Handbal. Wins Hul neemt het op tegen SEW en die komen weer uit Nibbeks Woud. Ik maak mij een beetje zorgen. Maak jij je een zorgen hè, voor? Nou, ik kijk naar de tribune en ik zie een heleboel groen wit en geen blauw wit. Klopt. Ja, wij zijn met een heleboel supporters, dat loopt allemaal uh, verspreid een beetje door het pand. We zijn nog aan het hiernaast. hiernaast, dus ook nog wat supporters er zijn nog heel veel onderweg, komen met eigen gelegenheid. Dus wij, uh, wij gaan dit vak wel redelijk vullen hier ook. Zie ook veel blauw wit in de bar? Een beetje moed aan het indrinken misschien? Nou, nee, het is uh, moed in we hebben er vertrouwen in, laten we daar maar op houden. Ik denk dat het best is. Inderdaad, als het dan om vijf voor half twee is en de wedstrijd op punt staat van beginnen, zijn de verhoudingen helemaal gelijk. De tribunes zijn verdeeld in het groen-wit van Quintus en het blauw-wit van SEW. En de wedstrijd kan beginnen. En als die wedstrijd dan begonnen is, is het initiatief duidelijk voor SEW uit Nibitswoud. Een gaatje van drie punten wordt geslagen en het lijkt erop dat de beker dus naar Nibitswoud gaat. Maar de dames van Quintus laten zich niet kennen en krabbelen terug. En zo is het bij rust 13-14 in het voordeel van SCW, dat nog wel. Ja, en alsof de wedstrijd niet al spannend genoeg is, wordt er nog een extra wedstrijd georganiseerd. Een wedstrijdje lawaai maken voor het publiek. In de tweede helft is er opeens totaal geen sprake meer van een wedstrijd. SEW slaat een gat van vijf punten. De dames van Quintus komen totaal niet meer in de buurt. En dus gaat de beker naar nibbitz <tieden> Trainer Erik van der Wel, feliciteert. Die kan maar nee, pas binnen zijn. Ik vind het wel een leuke oplossing vandaag. Van <laughs> een wedstrijd. We zijn eigenlijk uh, na rust wel bekeken. Ja, we zijn na rust goed gestart, afstand genomen. En uiteindelijk hebben ja, we uitgespeeld. Ja. Het was, was niet helemaal geweldig, maar we hebben het wel, ja, in zo'n wedstrijd goed spelen, is lastig. Maar wel met veel inzet gespeeld, gelukkig wel. Nou, we kennen u ook als een bevlogen man. <laughs> ik vond u vrij rustig, deze wedstrijd. Ja. Het was niet zo druk, dus ik kon iets er wel zeggen. En ja. u, klein feestje vieren of gaat u nog naar de mannen kijken? Nou, de kans is klein. De feest gaat voor nu. Proost. Hey, dank je. Oké, okay, dan hebben de damesfinale gehad en is het dus tijd voor de heren, oftewel de Drentse burenruzie tussen Eno uit Emmen en Hurry Up uit Zwarte Meer. Op de tribunes worden het blauw-wit en groen-wit vervangen voor het groen van Eno en oranje van Hurry Up. Hurry Up komt uit Zwarte Meer en dat ligt onder de rook van Emmen en dat speelt dus tegen de grote broer. EO uit die stad Emmen. Een beetje David tegen Goliath, dus eigenlijk. Maar het is wel David dat het initiatief neemt in de eerste helft. Er wordt een gaatje geslagen van een punt of twee, drie en eigenlijk wordt hij helemaal niet meer uit handen gegeven. En ook in de tweede helft blijven we de oranje mannen gas geven en al gauw is er een gat van vijf punten. Met nog een kwartier te spelen lijkt het dus een onmogelijke opgave voor ENO om nog terug te komen. Ik zie groen-witte kleuren, dus u zit met samengekrepen billen. Nee, dat komt helemaal goed. Nog een kwartiertje te gaan, klein kwartiertje, twee punten achter. Ja, twee punten, we gaan zo erop en erover. En dan gebeurt inderdaad het schijnbaar onmogelijke. ENO komt terug, 21-21, en nog maar een paar minuten te gaan. Het wordt heel spannend, maar we winnen Ik ben vol vertrouwen. Maar in een knotsgekke slotfase herpakt Hurry Up zich. En alsnog is de winst voor David. <applaus> Lekker biertje. Lekker biertje. Vanmorgen om 7 uur was ik al vol vertrouwen. Maar nog niet aan het bier, Robert? Nee, van, vanmorgen om 4 uur. Ja, handbal is nooit saai. Een bijdrage van uh, Matthijs Westraaten was dat. Nou, net hoorde u uh, Bert van Marwijk, die het wel zag zitten... om als uh, bondscoach van Oranje terug te komen naar Brazilië... waar het uh, WK wordt gehouden. Uh, hij had veel te maken met de nodige afmeldingen. Sterker nog, het regende afmeldingen, met name van een aantal sleutelspelers. Maar er was ook goed nieuws. Arjen Robben is er weer bij. Bas Stigler sprak met hem. Wat is de overeenkomst tussen Arjen Robben en Edson Braafheid? Dat we voor het eerst sinds het WK weer bij het Nederlands Elftal zijn. Heel goed. En ook allebei de WK-finale gespeeld zelfs. Het laatste kwartier in zijn geval. Jongen, dat is lang geleden. <laughs> ja, dat is heel lang geleden. Ik moet zeggen, het klinkt ook een beetje vreemd. Want het is natuurlijk zo... Uh, bij de club heb ik natuurlijk alweer een half seizoen gespeeld. Dus, dus wat dat betreft is het niet zo van ik kom terug van een blessure. Alleen het Nederlands Elftal moest nog heel even wachten, ja. En dan kom je hier terug en dan zie je Krul en Sillessen en Wijnaldem. En dan denk je, wat heb ik gemist onderweg. Ja, en nog wel een paar meer geloof ik. Er waren inderdaad behoorlijk wat jongens waar, waar ik nog niet mee heb getraind. Ook ook jongens zoals De Jong, Luc De Jong, Strootman. Die er dan natuurlijk een keer bij zijn geweest. Dus wat dat betreft een hoop nieuwe gezichten. Alleen, ja, dat is alleen maar, alleen maar weer leuk, denk ik. Is het verfrissend dat je er even een half jaar niet bent geweest? Of mis je het dan? Ja, ik mis het wel, met name als je het op tv, tv ziet, die, die wedstrijd tegen Hongarije. Met name dan, uh, ja, dan wordt er fantastisch voetbal gespeeld en dan wil je daar wel heel graag bij zijn om, uh, om mee te delen in, uh, in de spelvreugde. Ja. Want even er niet bij zijn en er dan weer komen, dat kan ook verfrissend zijn, toch? Dat je denkt, nou, even afstand, zeker na zo'n WK. Nou ja, ik moet, uh, moet zeggen, ik denk dat, dat iedereen het wel had waarschijnlijk na het, uh, na het toernooi. Uh, uh, dat, dat, ja, dat, dat moet je toch even verwerken, zo'n toernooi, denk ik. Alleen voor mij was het natuurlijk, uh, sowieso, uh, wist ik dat, dat ik sowieso zes maanden er niet bij zou zijn. Uh, dus, dus dat moest ik gewoon accepteren. En, uh, ja, ik weet niet of het verfrissend is. Ik moet zeggen, uh, ja, ik ben gewoon een voetballiefhebber. Dus het liefste wil ik gewoon altijd voetballen. En uh, ook voor het Nederlands elftal. En uh, Dus wat dat betreft uh, ben ik blij dat ik, uh, dat ik er eindelijk weer bij ben. Ben jij door Bayern hier naartoe gestuurd met allerlei opdrachten in het licht van de blessure die je gehad hebt. Hebben ze tegen jou gezegd, luister Arjen, ik vind het allemaal best... maar je moet elke dag rapport uitbrengen en elke dag met de dokter bellen? Nee, absoluut niet. Uh, ik ben gewoon fit. Ik uh, ben het seizoen fit geëindigd. Uh, wat dat betreft uh, is, is daar geen enkel probleem. En, uh, ik denk dat de, de communicatie tussen, tussen club en, uh, en KNVB prima is... En wat dat betreft uh, is daar geen enkel probleem. Nee, dan hebben ze wel hun best gedaan om dat weer prima te krijgen. Want je zegt het nu zo makkelijk, maar zo makkelijk was het niet natuurlijk. Nee, het is een hele vervelende periode geweest. En, uh, dat, dat, dat is gelukkig nu afgesloten en daar uh, hoeven we ook niet meer uh, naar terug te kijken. Het is nu uh, lekker dat ik gewoon weer erbij ben. En uh, ja, dat ik gewoon weer lekker, lekker kan spelen hier en, en zonder enige uh, enig probleem. Wereldkampioenschap, nederland brazilië kwartfinale. Wat is het eerste waar jij aan denkt? Ja, een, een fantastische wedstrijd om, om mee, meegemaakt te mogen hebben, denk ik. En een fantastische prestatie van ons als, als team. Ik denk dat je daarin echt, en dan spreken we natuurlijk over de tweede helft, de kracht van dit team hebt gezien. De veerkracht. Samen voor knokken en alles gegeven. En, en, en, en daardoor Brazilië verslagen. Ja. ja, en dan komen die Brazilianen, kom je zaterdag weer tegen. En die denken, oh ja. Dat zullen we nog even laten zien dat we wel wat beters kunnen dan toen? Ja, dat zou goed kunnen. Uh, dat is heel goed mogelijk. Alleen, uh, ja, ik denk dat wij ook. Uh, wij moeten uh, geconcentreerd sowieso aan die wedstrijd beginnen. Uh, ondanks dat het uh, inderdaad een, een, een tripje is zo aan het einde van het seizoen. Uh, uh, waarin wat jongens misschien vermoeid zijn. Uh... Ja, terwijl, dat moet je erbij zeggen, want zij zitten natuurlijk ook wel aan het einde van het seizoen. Maar ja. ze zijn wel in voorbereiding op de ja, Copa America volgende maand. Ja, precies. Dus wat, wat dat betreft zijn het natuurlijk net even wat andere perspectieven, denk ik. Uh, zij uh, nog in voorbereiding en wij natuurlijk hierna uh, uh, vakantie. Uh, maar goed, dat moet niks uitmaken. Ik bedoel, wij... wij, wij als je speelt dan moet je een serieuze wedstrijd spelen en, en dat zullen we zeker doen. Je oude ploeggenoot Mark van Bommel heeft uh, in de voorbije periode nog wel eens laten vallen dat het voor Milan een goed idee zou zijn om jou eens te halen. Want mensen doen wel eens een goed woordje voor een ander. Uh, speel je eigenlijk volgend jaar nog in München of, of ligt dat allemaal open? Nee, in principe speel ik gewoon in München. Ik heb uh, de vraag al, uh, ik weet niet hoe vaak moeten beantwoorden, met name ook in Duitsland. Uh, en daar heb ik, uh, heb ik altijd gezegd, uh, maar dat is ook gewoon ervaring uit het verleden, de toekomst uh, kun je nooit met 100% zekerheid zeggen. Alleen ik heb gewoon nog twee jaar contract, ik voel me daar uh, verder prima bij de club. En uh, wat dat betreft uh, uh, ben ik waarschijnlijk gewoon nog in München. Spring Springsteen en uh, Hungry Hearts. Nederland stelt uh, sinds kort helemaal mee in het vrouwengolf. En dat is uh, niet in de laatste plaats de verdienste van Christel Bouillon. De speelster uit Beverwijk won afgelopen maand haar eerste toernooi. en is na verschillende andere topnoteringen momenteel de nummer 1 op de Europese ranglijst. Bij de Dutch Ladies Open is ze daarom titelfavoriet. Het toernooi in Vlaardingen begint morgenochtend. En Rachnan Niemeijer vroeg aan Bouillon of ze extra druk voelt. Nee, op zich niet. Uh, er is natuurlijk wel veel meer aandacht voor mij. En uh, dat is wel uh, in dat opzicht... Uh... Anders, alleen uh, het is gewoon een toernooi zoals elk ander. En uh, mijn voor voorbereiding is ook hetzelfde. En uh, dat zal ik nu ook niet veranderen. En uh, uiteindelijk, vrijdag, als ik aan de start begin, dan uh, is het echt weer slag voor slag en uh, bekijk ik per dag waar ik sta. En meer als mijn beste kan ik niet doen. En het is natuurlijk voor, voor de sponsoren en uh, het publiek heel leuk dat ik nu nummer 1 van Europa ben. Alleen, uh, ja, ik ben benieuwd hoe het gaat, het is mijn vijfde toernooi op rij. Uh, vermoeidheid zit er misschien een klein beetje aan te komen. Alleen uh, gelukkig heb ik gisteren en eergisteren goed mijn rust kunnen pakken. Dus uh, ik voel me goed en ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het gaat lopen. Waar merk je dat dan aan, dat je wel het gevoel hebt van het is veel? Uh, ja, gewoon dat je fysiek een beetje moe wordt. Ook mentaal uh, gewoon wat moeier. En, uh, maar ja, als ik... Uh, gewoon mijn rust kan pakken. Dat doe ik ook. Morgenochtend zal ik bijvoorbeeld een paar uurtjes oefenen en dan ga ik naar het hotel en zal ik even wat slapen of misschien een filmpje kijken. Gewoon even relaxen. Dat is gewoon nu ook heel belangrijk. Je bent nu de beste speelster van Europa. Dat is een momentopname. Voelt het ook zo? Als je om je heen kijkt naar de andere spelers, dat je denkt, ja, die kan ik eigenlijk allemaal hebben. Uh, nou, zoals je zegt, het is een momentopname. Alleen ja. Uh... Als je kijkt op de ranking waar ja, ik sta bovenaan met, met, met een verschil. Uh, ja, de laatste week speel ik gewoon goed. Uh, ik, ik doe mee elke week uh, ja, in de top 4. Dus ja, dat is gewoon heel goed. Alleen, uh, ja, zoals wat je net zegt, het is een momentopname. Ik, ik hoop dat ik het kan doortrekken. En ik hoop uh, nog meer dat het eind van het jaar zo is. Alleen, uh, ja, het, ik weet wel van mezelf dat ik, dat ik mee kan met de top. En, uh, daar geloof ik ook in en ik laat het nu ook gelukkig zien. Kun je aangeven wat er dan lekker loopt nu? Uh, alles. Uh, mijn spel gewoon is heel onround. round Ik, uh, ik, ik drijf de bal heel goed. Ik raak veel fairways, heel veel greens. Ik creëer heel veel kansen. Ik sla ze vrij dichtbij. En het put is uh, de laatste week ook uh, echt heel goed. Maar is het dan een kwestie dat dingen na jaren van trainen op hun plaats vallen? Of zeg je nee, er is een andere coach gekomen ergens vorig jaar. Uh, zijn toch dingetjes uh, anders dan in het verleden en dat werpt ze vruchten af. Hoe is dat? Uh, nou ja, ik denk dat het uh, een combinatie is van alles. Het is, uh, het is gewoon het, het vele oefenen wat ik al jaren doe natuurlijk. Ik ben heel jong begonnen. Ik heb een heel goed team om me heen van Golf Team Holland. Mijn coaches, uh, uh, de manier van trainen. Ik denk dat dat uh, gewoon erg aanslaat en dat, het, uh, dat ik het op een goede manier doe. Dat is ook gewoon heel belangrijk dat je een systeem ontwikkelt wat, wat voor jezelf werkt. Ik denk dat ik dat steeds beter uh, onder de knie heb. En, uh, ja, op zich... Uh, ja, ben ik gewoon heel blij hoe mijn spel verloopt, het is uh, ook een stukje ervaring. Het uh, elke week uh, proberen om jezelf in contentie te brengen. Dat heb ik vorig jaar natuurlijk uh, vrij veel gedaan, ik kon toen alleen niet, niet winnen. Uh, dat heb ik dit jaar natuurlijk wel al gedaan, dus dat is heel fijn. En, uh, ja, dus, dus al met al is het gewoon alles een beetje bij elkaar wat, uh, wat mij nu weer een stapje uh, verder brengt. Je hebt wel eens gezegd, als je een keer gewonnen hebt, dan, dan, heb je, dan weet je hoe het moet hè. Um, het is tot nu toe één keer gelukt en dat is fantastisch. Um, Voelt het in je hoofd ook zo? Dat je nu toch anders richting die top kijkt als je in het veld staat dan in het verleden? Um, ja, moeilijk om te zeggen. Uh, elke keer als je in contentie bent is het gewoon wel weer moeilijk. Uh, kijk, uh, je bent niet de enige die aan de start verschijnt. Er zijn natuurlijk ook stukken van de twintig andere speelers die, die goed spelen en uh, die kans maken. Dus uh, alleen ja, uh, het is wel... Uh... Het voelt wel een stukje ontspannender, als ik het zo mag noemen. Als ik nu ook meedraai in de top en uh, ja, ik heb wel gewoon het gevoel om achterhoofd... Ja, ik heb hem al een keer gewonnen, ik, ik heb het al een keer gedaan. Dus dat geeft wel een stukje rust. Zo van, weet je, die laatste horde, die heb ik gelukkig al uh, een keertje heb ik er overheen kunnen springen. Dus dat, is, uh, dat helpt wel. Het gaat hartstikke goed in Europa. Uh, je mag ook in Amerika spelen. Ja. Dan zal ik te denken, het is bijna, je bent straks bijna die van je eigen portemonnee als je dat niet doet. Het reizengeld is hoger, de status is nog wat meer dan hier. Ik bedoel, je moet zo snel mogelijk wegwezen eigenlijk. Nee, nou ja, als je het die manier bekijkt, misschien wel. Maar aan de andere kant, ik heb dit jaar en begin van dit jaar heb ik doelen gesteld. En uh, ja, ik wil gewoon heel graag deel uitmaken van het Solheim Cup team. En dat is in september. Ik sta er heel goed voor. Alleen, uh, ja, ik wil nog wel gewoon uh, ja, de focus leggen op Europa. En uh, Amerika loopt niet weg. Ik ben nog jong, 23. Dus uh, ik kan nog jaren meedoen. En uh, dat betekent ook dat ik nog jaren meedoen in Amerika. Dus, uh, leg eens uit die Solheim Cup. Leg eens uit. Um, het is met ja, de Rijdencup uh, voor vrouwen. We spelen 12 uh, Europese speel, speelsters spelen tegen 12 van Amerika. En, uh, en ja, ik sta nu tweede op de ranglijst in Europa. De eerste vier die plaatsen zich automatisch. Ook de eerste vier van de wereldranglijst. En dan zijn er nog vier uh, keuzes van de captain. Dus uh, ja, ik hoop me heel erg te plaats. Het is een van de grootste toernooien die je kan spelen. en uh, ja, Een van de mooiste ook. Maar wat ik daarvoor nodig heb, is toernooiwinst. Dat heb ik gelukkig nu een keer gedaan. Ik hoop dat ik er nog een kan pakken. Dat zou heel mooi zijn. Alleen, uh, ja, kijk, uh, alles bij elkaar. Ik hoop gewoon dat ik gewoon allemaal doelen kan halen. En uh, dan ben ik een heel gelukkig mens. I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 En again, het is bijna zes uh, minuten voor elf. Nederland mag dan zaterdag een onbelangrijk oefenduelletje spelen. Voor onze zuidenburen is dat wel anders. Voor België is het uh, morgenavond gewoon erop of eronder verliezen van Guus Hiddink. Uh, de Turkije van Guus Hiddink betekent dat het EK van volgend jaar wel heel ver weg is. Dat geldt overigens ook uh, voor Turkije. Ook de Turken moeten winnen. Rob Fleur sprak met een van de vele divisiespelers in de selectie van België, Jan Vertongen. De grote vraag is, Jan Vertongen, hoe fit zijn jullie nog? Ik denk dat het merendeel uh, wel nog echt uh, fit is. Ja, de meeste jongens hebben een zwaar seizoen gehad. Dus. Ik denk dat zowel wij als de, als de Turken dat die voornamelijk in grote Europese competities uh, actief zijn. En dat wij allemaal te maken hebben met een lang en zwaar seizoen. Dus. Ja, ik denk. Uh, het zal de wet van de sterkste worden. En. Uh, ik denk dat wij er uh, niet slecht voor staan met dit team. Is deze wedstrijd vergelijkbaar met die kampioensstrijd? Namelijk, je moet winnen? Ja, eigenlijk wel. Uh, ik heb juist al gezegd dat het uh, misschien wel in ons voordeel is. Dat we, dat we deze wedstrijd eigenlijk moeten winnen. En niet genoeg hebben aan een gelijkspel. En het verleden heeft mij geleerd dat uh, dat, dat geen nadeel hoeft te zijn. En? Als je wint? Doe je volop mee? Ja, ik denk dat als je wint, doe je een fantastische zaak. Dan, uh, dan laat je in ieder geval uh, niet achter. Dus dan staan ze in ieder geval echt uh, achter ons. En uh, heb, hebben wij Azerbaijan en Kazachstan voor de boeg. Dus als we, als we winnen, staat er opeens uh, heel goed voor. Iedereen aast, en jullie, en jullie vooral, op het plekje achter Duitsland. Ja, ik denk dat Duitsland weg is. We hebben juist nog de stand gezien. Die hebben vijf punten voor op ons en een wedstrijd minder. Dus... Het is wel duidelijk dat die, uh, die, die eerste zullen worden. En zowel Turkije, Oostenrijk als wij gaan voor die tweede plek. liggen de verhoudingen? Ik denk ja, als ik individueel kwalitatief kijk, denk ik dat we zeker uh, niet minder zijn. En ik denk dat we uit vooral uh, hebben verloren door individuele fouten. En ik heb uh, niet echt uh, het gevoel gehad dat we minder waren. Plus dat wij ondertussen wel al een stuk verder zijn. We zijn echt gegroeid in, uh, in de vier wedstrijden, volgens mij of vijf, die er die tussen zaten. En we hebben, we hebben heel veel vertrouwen. dus Wij spelen uiteindelijk ook thuis met een uh, vol stadion erachter. Dus als ik uh, Toto moet invullen, zou ik op uh, België zetten. de laatste interland van Jan Vertongen als Ajax ziet? Dat weet ik niet. Is er in uh, augustus geen meer? <laughs> nee, ik, ik weet het niet. We, we zullen zien. Uh, na vrijdag uh, zal ik wel horen of dat er uh, clubs zijn die geïnteresseerd zijn. Heb je dat bewust afgehouden? Tot na de Interland-België-Turkije? Ja, sowieso. Ik wou er eigenlijk uh, zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Je kan het wel zeggen voor jezelf, maar onbewust ga je toch mee bezig zijn. En, uh, ik heb voor mezelf gewoon gezegd dat ik uh, de laatste wedstrijd uh, top wil spelen. En bij IJs is het in ieder geval gelukt. En hopelijk lukt het hier ook. Snak je al naar vakantie? Uh, ik ben niet ontevreden dat dit, uh, dat dit de laatste wedstrijd is. Maar ik heb allemaal de, de scherpte als van de eerste wedstrijd. Meen je dat echt? Ja. Of, of moet je jezelf opladen? Ik denk uh, dat niemand zich hoeft op te laden voor deze wedstrijd. Uh, vrijdag zal je zien als het publiek er, uh, er is. Uh, als er al die mensen er zijn, als je die sfeer voelt, dan ben je automatisch gemotiveerd. Dat was ook zo bij Ajax. En dat is ook maar drie wedstrijden geleden. Dus ik heb, uh, ik heb geen oplaadpunt nodig. Jan Vertongen, morgenavond hoort u uit de mond van collega Menno Reemeyer... of België het geflikt heeft tegen Turkije. Want dan is er weer een, een nog geen extra, gewoon een NOS langs de lijn van 10 tot 11. Zometeen met het oog op morgen, daarin meer over de EHEC-bacterie... en over de dag van de vermisten. Dat is morgen. Gepresenteerd wordt er door Margriet Bransma. Goedenavond.